Het planbureau voorziet een miljoen kwetsbare ouderen en Belgische gijzelnemer wurgt gedetineerden. Op het Tahrirplein in het centrum van Cairo is het vannacht rustig gebleven. Er waren wel duizenden mensen op het plein, maar in tegenstelling tot gisternacht kwam het niet tot gevechten. De oppositie gaat ervan uit dat vandaag na het vrijdaggebed weer een massa betogers naar het centrum van Cairo trekt. Intussen overlegt de Amerikaanse regering met hoge bestuurders in Egypte... over een plan voor het onmiddellijk terugtreden van president Mubarak... schrijft de New York Times. Het plan voorziet volgens de krant in de komst van een overgangsregering... onder leiding van vicepresident president Suleiman met steun van het Egyptische leger. President Obama heeft de afgelopen dagen bij herhaling gezegd... dat Mubarak zo snel mogelijk een begin moet maken met het overdragen van de macht... om verder geweld in Egypte te voorkomen. Mubarak zelf is bereid op te stappen, maar hij wil dat niet op stel en sprong doen... zou hij gezegd hebben in een vraaggesprek met de Amerikaanse journaliste Christiane Amanpour. Mubarak zou bang zijn voor een totale chaos als hij nu opstapt. <lacht> Bijna alle Nederlandse journalisten in Cairo zitten nu bij elkaar in het Marriott Hotel. Gisteravond laat werden vijf journalisten geëvacueerd uit een ander hotel... dat vlakbij het Tahrirplein staat en dat was omsingeld door aanhangers van president Mubarak... Journalist Hans-Jaap Medersen, die voor de NOS en de Wereldomroep verslag doet, zit nog wel in de buurt van het plein. NOS-cameraman Erik Feiten voegt zich vandaag bij zijn collega's in het Marriott, aan de andere kant van de Nijl. Feiten werd gisternacht op het vliegveld van Cairo door de autoriteiten tegengehouden... en daarna de hele dag geblinddoekt in een busje rondgereden, zonder eten en drinken. Hij werd ook bedreigd.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 GroenLinks-fractievoorzitter Sap heeft in Amsterdam... leden van haar partij bijgepraat over de missie naar Afghanistan. Vorige week ging de Kamer akkoord met die missie... met steun van GroenLinks. Een groot deel van de achterban heeft daar moeite mee. Veel Amsterdamse leden zijn het niet met het besluit eens... maar ze staan wel achter Sap. Morgen houdt GroenLinks een congres. Sap verwacht dat een motie van afkeuring tegen haar... het daar niet zal halen. Minister Rosenthal vindt achteraf dat Nederland meer had moeten doen... om de executie van de Nederlands-Iraanse Zagra Bahrami te voorkomen. In een kamerdebat zei Rosenthal dat hij door de Iraniërs is misleid... en dat hij daaruit lessen wil trekken. Nog een dag voor de voltrekking zeiden de Iraanse autoriteiten... dat er tijd was, zei Rosenthal. De Kamer, die eerst erg kritisch was, neemt in meerderheid genoegen... met de verklaring van Rosenthal. In België heeft een gedetineerde een medegevangene gewurgd... De dader had eerst vier gevangenismedewerkers gegijzeld. Twee van hen moesten een sjaal omdoen waarin, ze scherm, waarin hij scheermesjes had vastgemaakt... om te voorkomen dat ze zouden bewegen. En daarna ging de man op zoek naar een medegevangene... om te helpen de vier in bedwang te houden. Toen die gevangenen niet wilden meewerken, werd hij gewurgd. Vervolgens eiste de gijzelnemer een celwagen, wapens en een pedofiel die hij kon doden.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 Het aantal mensen met gevaarlijk overgewicht is sinds 1980 wereldwijd bijna verdubbeld. Onderzoekers hebben het in het wetenschappelijk tijdschrift De Lancet over een tsunami van obesitas. Zeker een half miljard mensen zijn veel te dik. Obesitas leidt tot hartziekten, diabetes, kanker en andere aandoeningen. Vetzucht komt het meest voor in de rijke westerse landen. Maar er is een sterke toename te zien in landen in het Midden-Oosten en in gebieden die snel verstedelijken. Dan het weer nog, regen en een harde tot stormachtige zuidwestenwind. Vanmiddag wordt het droger, maar het blijft bewolkt en onstuimig. En boven de wadden staat tegen de avond even storm. Het wordt 8 of 9 graden. In het weekend blijft het bewolkt, maar het is een stuk droger. Het blijft flink waaien, bij maximaal tussen 8 en 10 graden. ANWB Verkeersinformatie. In het noordwesten van het land... komen windstoten voor met snelheden tot 90 km per uur... in het binnenland tot 80 km per uur. Er is maar één... Vliegwinkel.nl Vliegwinkel.nl Als u droomt over een betaalbare auto... een echte ruime hybride... zonder BPM, wegenbelasting... en zakelijk slechts 14% bijtelling...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 NOS, Radio 1-journaal. Rick van der Westerlaken. Een heel goedemorgen. Het is zes minuten over zeven. Er raast een pittige storm over het land. De NS en ProRail hebben daarom de dienstregelingen aangepast. Daar horen we zo meer over. En de Europese regeringsleiders die komen vandaag bijeen in Brussel... en ze praten over het energiebeleid. Maar natuurlijk ook over de ontwikkelingen in Egypte. Want uh, vandaag zal er weer gedemonstreerd worden in Cairo, na het vrijdaggebed. De sfeer uh, was gisteren grimmig, maar na een dag vol rellen leek het gisteravond al wat rustiger te verlopen op het centrale Tagierplein. Sander van Hoorn in Cairo. Uh, Sander, goedemorgen, hoe is het daar nu? Het is uh, rustig gebleven overwegend. Natuurlijk wel uh, paarsgebutselingen over en weer. Maar op dit moment is het eigenlijk nog steeds rustig verkeer. Dat zie ik over die bekende, inmiddels brug. Ik zie hier de Nijl gaan. Ik zie zelfs een touringcar rijden. Het leger is uh, vannacht wat versterkt... en lijkt die demonstratie van vandaag in goede banen te gaan leiden. Maar goed, die demonstratie zal de afgelopen keren... dat er groots gedemonstreerd werd. Die zal pas veel later gebeuren. Dus wat ik nu vertel is geen enkele garantie hoe het vandaag gaat. En later vandaag, dat moet de dag van vertrek worden, al dus de demonstranten. En ze zijn weer van plan om met een miljoen op de been te komen... Inmiddels weten we natuurlijk dat ook de pro-Mubarak demonstranten ook grote aantallen op de been kunnen brengen. Ja, wat staat er nou precies op het plan? Want ik begrijp dat er een mars gaat komen. Wat weet jij ervan? Ja, weet je, je hoort er allerlei discussies over. Hè? Want dat uh, Tagrierplein, dat hebben de demonstranten natuurlijk de afgelopen dagen verdedigd. Met succes, ze zitten daar nog steeds. En uh, de discussie lijkt erover te gaan, zou je gaan demonstreren door de stad heen? Zou je bijvoorbeeld naar een van de paleizen van Mubarak willen gaan... Ja, dan dun je jezelf natuurlijk uit. En dat heeft ook allerlei risico's. Dus hoe de laatste discussie daarover verlopen is, heb ik op dit moment geen zicht op. Nee, dus we moeten het gewoon maar gaan afwachten hoe het vandaag zal gaan. Zeg, nou krijgen we hier berichten binnen dat er uh, onderhandeld zou worden over de aftocht van Mubarak. New York Times schrijft daar onder meer over. Uh, zijn dat nou ontwikkelingen die ook door de demonstranten opgepikt worden en in de gaten worden gehouden? Ja, maar natuurlijk. Kijk, er zijn allerlei spelers uh, aan, het, uh, aan het werk. Het leger, Amerika, Mubarak, de demonstranten. En die demonstranten die hebben uh, gezegd, wij blijven hier totdat Mubarak vertrekt. En daar kunnen ze dus moeilijk van terugkomen. Dus een oplossing, als die in de maak is, waarbij Mubarak eventueel met opgeheven hoofd een oplossing geboden wordt, maar waardoor ook die demonstranten met opgeheven hoofd zouden kunnen vertrekken. Ja, dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Dus ga er maar vanuit dat op het plein waar een soort micro-samenleving ontstaan is, waar mensen uh, regels hebben voor het eten, waar een soort ordendienst aanwezig is, ga er maar vanuit dat er ook een soort nieuwsdienst is, waarbij dat soort berichten heel snel het hele plein overgaan. Goed. Sander, wat uh, wordt jouw programma voor vandaag? Uh, we gaan kijken of het uh, lukt om daar te komen, waarbij je natuurlijk ook kijkt naar je eigen veiligheid. Het hangt er af in hoeverre uh, de uh, Mubarak-aanhangers... die het ons afgelopen dagen ingewikkeld gemaakt hebben... er ook weer zullen zijn. Het, uh, het wordt gewoon kijken, van minuut tot minuut. En wij gaan het uh, van jou horen hoe het daar is. Sander van Hoorn vanuit Cairo. En uh, we praten nog even verder over deze kwestie... met onze correspondent in Amerika. Want het uh, kan zo niet langer, dat uh, moet Obama gedacht hebben. De Verenigde Staten zou volgens de New York Times... willen bemiddelen in de politieke onrust in Egypte. Ilko Bos van Rozenthaal in Washington. Uh, wat, wat schrijft de krant precies? De New York Times schrijft dat de Amerikaanse regering op hoog niveau eh, onderhandelt, discussieert, hoe je het ook wil noemen, met de Egyptenaren over een onmiddellijk vertrek van Mubarak. Hij zou plaats moeten maken voor zijn vicepresident, Souleiman, en die zou dan een soort driemanschap moeten vormen met ook de minister van Defensie en met de hoogste generaal in Egypte. En dat trio zou dan een begin moeten maken met het doorvoeren van hervormingen. En ze zouden ook nieuwe verkiezingen moeten voorbereiden. Nou, dat is allemaal natuurlijk heel ingewikkeld. Sander noemde het ook al gezichtsverlies voor Mubarak. Hoe gaat dat dan? Um, maar dit is waar de Amerikaanse regering volgens de New York Times... Althans aan werkt. Um, he heel verrassend zou het ook niet zijn. We weten dat ze Mubarak nu echt weg willen hebben. We weten ook dat er nauw contact is met het Egyptische leger. En het lijkt er nu dus een beetje op dat ze die twee, Mubarak en zijn leger, een beetje uit elkaar proberen te drijven. Want met Mubarak zelf kunnen de Amerikanen niet echt heel veel zaken meer doen. Nee, en heeft de Amerikaanse regering al gereageerd op deze publicatie? Ja, regeringsbronnen, he, anoniem, zo gaat dat dan... die hebben niet ontkend dat dit wordt besproken... maar ze zeggen ook er liggen allerlei scenario's op tafel... en er is nog geen besluit genomen. Wat heel belangrijk is voor Washington... als er een machtswisseling is... dan willen ze absoluut niet dat daar uh, heel opzichtig... made in America op komt te staan. Dat het een door Amerika uh, gedreven machtswisseling is. Het moet echt een besluit van de Egyptenaren zelf zijn... of in ieder geval zo lijken... Uh, niet te min voor de Amerikanen lijkt er nu echt een nieuwe fase te zijn aangebroken. De invloed die ze nog hebben, hoeveel dat ook is, dat weet eigenlijk niemand. Maar de invloed die ze nog hebben, die willen ze nu echt gebruiken voor een hele snelle overdracht van de macht. Het liefst eigenlijk nog vandaag. We gaan het merken. Ilko Bos van Roosentaal vanuit Washington. Wij. Uh hebben onze verslaggever Mark Robin Visser in Amsterdam zitten. Hij zit bij de Noord-Zuidlijn, waar uh, al dan niet een feestje wordt gehouden... Uh, met koek en zopen, heb ik begrepen, Mark Robin. Ja, zeg, ik bevind me nu toch wel een beetje in de catacomben van, uh, van de noord met een van de. U bent toch projectleider, hè? ik het goed begrepen? Projectbugeleider, zeg. Oh, Begeleider, ja. Ja. ja. En wat heeft u nou, die koek en sopje allemaal in de tas bij u? Nee, dat wordt gelukkig zo dadelijk uh, door een ondernemer van het rokin zelf uh, geleverd. Oh. Dus uh, we zorgen dat we straks lekker koffie, thee, koeken. En uh, tussen de middag een kopje soep hebben voor Want, de. Want reden voor een feestje, zeg ja, u? Ja, we hebben nou een feestje. We hebben een hele belangrijke dag vandaag. We storten een heel groot vloerdeel in de toekomst. Station Rokin. En dat, uh, ja, dat, dat is zichtbaar en dat willen we eigenlijk met de mensen delen. Dus we willen vooral de mensen uitnodigen om vooral te komen kijken vandaag op het Rokin. Dus we hebben daar een uitkijkpunt waar we dus nu staan. Nou, Denken de mensen in de rest van Nederland, wat heb ik daarmee te maken met die Noord-Zuidlijn in Amsterdam? Nou, dat kan ik wel uitleggen. Het kost meer dan 3 miljard euro, dames en heren. En dat is heel veel overheidsgeld, zit er ook in. Veel geld van de stad Amsterdam ook. Ik sprak vanmorgen met twee mensen van het kleine partijtje Red Amsterdam. Die zien het allemaal nog steeds niet zo zitten. Maar als je hier zo om je heen kijkt, er is er geen weg meer terug. Nee, Noord-Zuidland, die komt er gewoon. Nou, dat is waar wij als project natuurlijk voor staan, dus we proberen dat op een uh, ja, snelle en veilige manier uh, voor elkaar te krijgen. En vandaag is daar weer uh, een belangrijke dag in uh, voor het station Roekin. Ja. Zullen we even naar boven gaan? Neem uw tassen mee, ja. want anders dan ja, je weet maar nooit hier. Ik bedoel, de metro is nog niet in gebruik, maar je moet hier geen tassen onbeheerd in de gangen laten. Ja, moet we gaan even kijken. Er staat een grote rode M hier op het rookin en de betonmolens zijn inmiddels uh, hier aangekomen. En dan gaan ze dus straks met vrachtwagens hier. Een enorme file aan vrachtwagens komt hier straks de stad in. Uh, het is geen file, je moet zo uh, bedenken. Hè? Die betonstorten, die, die vrachtwagens die komen achter elkaar binnen. En als de ene uh, lege stort is, staat de volgende weer klaar. Ja. Hè? En uh, we gaan met twee uh, betonwagens uh, zeg maar, werken vandaag. Ja. Heeft u daar zelf ervaring mee met beton? Uh, nou, u ziet er ik... niet erg betonnerig nee, uit ik zelf. Ik ben niet zo betonnerig, maar ik heb wel ervaring uh, in, de, in de zin van dat ik vaak bij uh, betonstorten oh, ja? uh, geweest ben. En Misschien nog leuk om te vertellen dat we vanmiddag hier uh, bij dit uitkijkpunt... ook nog twee betonmannetjes hebben die Ach, de mensen zullen animeren. En, betonmannetjes? Uh, ja, betonmannetjes. Dus uh, vandaag is het een en al beton uh, hier op het Rok in. Er komt ook nog een ander mannetje straks. Dat is de wethouder. Die komt uh, onder meer met mij praten over dat rapport wat gisteren verschenen is... over de dienstverkeer en vervoer ja. in Amsterdam. Dat is dramatisch wat daarin staat. Ja, daar Onprofessioneel is. en niet zakelijk. Daar kan ik natuurlijk niks over zeggen. Ik ben van de afdeling communicatie. Nee, maar daarom en... komt de wethouder straks ja, ook zelf. Ja, komt inderdaad zelf. Ja, dus komt dan naast die betonmannetjes uh, ook mee animeren? <laughs> nou, zullen zullen zien. Zeg, en, wat gaat er nu gebeuren? Jullie gaan hier nu een gezellige kraam opbouwen. En dan hopen dat de Amsterdammers hier allemaal leuk mee komen doen. Nou, we hebben eens gezegd van hè, we hebben vandaag een hele lange dag. Veel wagens. Laten we proberen om er dan met elkaar maar iets moois van te maken. Dus ook voor de werkers natuurlijk, ja, die koekers openen. Voor zichzelf, maar ook vooral voor de mensen die hier aan het Rokin wonen en werken. Hè, kom het dan maar met ons meemaken. En we hebben speciaal het uitkijkpunt van 8 uur s ochtends tot 11 uur vanavond open vandaag. Zeg, uh, ik geloof dat ik ook maar een helm op ga zetten, want uh, ik ga gewoon meedoen. Prima, gaan we samen naar beneden. Goed zo, tot later. Ja, okay. Oud zijn en dan ook nog eens kwetsbaar. Het SCP bracht deze mensen in kaart, hoort u zo meer over. Maar eerst de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Het is dus, uh, aardig rustig op de weg. Uh, geen files worden op dit moment gemeld. Degenen die wel op de weg zitten, moeten rekening houden met uh, zware windstoten. In het noordwesten van het land komen ze voor met snelheden tot wel 90 km per uur. In het binnenland lopen ze op tot 80 km per uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 16 minuten over 7. En u hoort het al bij de verkeersinformatie. Het stormt in Nederland. ProRail en NS nemen daarom maatregelen. De dienstregeling in de kop van Noord-Holland... is losgekoppeld van die van de rest van het land. Die aangepaste dienstregeling moet voorkomen... dat mensen tot bijvoorbeeld in Maastricht last gaan hebben van de storm. Um, Rob Hageman van de NS, goedemorgen. Zeg, um, wat is de situatie op dit moment? Op dit moment hebben we nog geen verstoringen. We hebben preventieve maatregelen genomen vannacht. We hebben uh, langs bouwplaatsen, langs het spoor en op stations alles wat los zit vastgeschort, Om te voorkomen dat we onze eigen vertraging organiseren. Uh, dat willen we niet hebben. Maar we, we moeten rekening mee houden dat er ook wel eens een boom kan omwaaien. Of dat door het heen en weer zwiepen van de bovenleiding de bovenleiding kan breken. Vandaar dat we iedereen vooraf al laten weten dat het vandaag wel eens spannend kan worden. Ja, en u, u, ik zei net zelf ook al, de dienstregeling in de kop van Noord-Holland is losgekoppeld van die van het rest van het land. Wat, wat betekent dat? Nou, dat betekent voor reizigers die, die reizen van en naar Noord-Holland, dat ze rekening moeten houden met een extra overstap op Amsterdam Centraal. Wat betekent dat de, de, de treinen in, in Noord-Holland niet aansluiten op die van de rest van het land? Nee, dat is juist omdat in Noord-Holland uh, meer problemen worden verwacht, dat is de ervaring met, met vorige stormen, uh, proberen we te voorkomen dat vertraging die in Noord-Holland wordt opgelopen, doorwerkt in de rest van Nederland. Uh, en zo houden we het uh, goed rijdend. Ja, hoe verklaart u eigenlijk dat Noord-Holland daar nou juist zo last van heeft, die storm? Dat heeft voornamelijk met de ligging uh, aan zee te maken, maar ook het weerbericht zegt het al, uh, aan, de kracht, uh, of aan de kust wordt het krachtige storm en, en daar uh, moeten we vooraf uh, rekening mee houden. U zei, we houden rekening met losliggende delen die eventueel kunnen omwaaien of bomen die op het spoor terecht kunnen komen. Betekent nou dat u ook een scenario heeft klaarliggen voor andere delen van het land? Ja, we houden rekening met, met verstoringen in, in heel het land. Uh, het kan gebeuren dat er bomen omwaaien of takken in de bovenleiding waaien. Als dat gebeurt, dan staan de herstelploegen van ProRail klaar om dat zo snel mogelijk weer te herstellen. Ja. Uh, maar we houden er rekening mee. Wat we in ieder geval doen is, oh, het gaat vanavond ook wel weer wat harder waaien. Dat als het fout gaat, dan brengen we iedereen thuis vandaag. Nou uh, hebben, heeft u in, kort geleden uh, behoorlijk wat kritiek gekregen over de informatievoorziening uh, naar de reizigers toe over dit soort ingrepen. Wat, wat, wat heeft u vandaag anders gedaan dan de vorige keer? Nou, We zijn vandaag heel vroeg, uh, gisteravond al heel vroeg uh, naar buiten gegaan met het nieuws dat het wel eens mis kon gaan. Uh, uh, en daarmee hopen we iedereen te informeren, uh, en, uh, zodat ze rekening kunnen houden met extra reistijd. En daarmee hopen we tegemoet te komen aan de behoeften van reizigers om dat vroegtijdig te weten. Want niets is zo vervelend dat je op het perron komt en je hoort niks en er rijdt niks. Nee. Nou zeggen de weersvoorspellers dat het niet zo'n hele zware storm wordt. Wordt dit nou een beetje de toekomst, dat u al bij een hele matige storm al gaat roepen dat er, dat er vertragingen gaan komen? En nee, Dat doen we alleen wanneer we uh, vanuit de weersvoorspellingen het idee uh, krijgen dat het echt, uh, echt, om, uh, echt problemen gaat veroorzaken. Uh, we willen natuurlijk niet uh, aan de alarmklok luiden als het niet nodig is. Dus er is uh, wel degelijk een risico op verstoringen vandaag. We gaan het merken. Rob Hageman van de NS, dank u wel. En daarmee is het 19 minuten over 7 geworden. Eindelijk een bijeenkomst van Europese regeringsleiders die niet over de euro gaat. EU-voorzitter Van Rompuy wil dat de regeringsleiders vandaag eens naar de toekomst gaan kijken. Investeren landen wel voldoende in uh, uh, die toekomst? En kan Europa wel voor zijn eigen energie zorgen als de olie uit het Midden-Oosten duurder wordt? Korrespondent Chris Ossendorf sprak met beleidsmakers en energiebazen. En allemaal vinden ze dat Europa wat dat betreft te weinig doet. Europa bezuinigt wel, maar investeert niet. Europese landen zorgen er nauwelijks voor dat hun bedrijven producten maken die aantrekkelijk zijn op de wereldmarkt. De directeur-generaal innovatie van de Europese Commissie, Robert-Jan Smits, maakt zich grote zorgen over de manier waarop Europa bezuinigt. Er moet bezuinigd worden, dat is duidelijk. De overheidsuitgaven moeten terug op peil worden gebracht. Maar we moeten wel bezuinigen op de juiste plaats. En daar moet Europa enorm uitkijken dat de juiste beslissingen worden genomen. Terwijl vrijwel alle Europese landen bezuinigen... investeren slimme landen als de Verenigde Staten en China... miljarden in technologie van de toekomst. Elektrische auto's, slimme technologie. Europa dreigt op deze gebieden achterop te raken. Wij kunnen als Europa niet concurreren met de rest van de wereld... op basis van onze lage lonen, want die hebben we niet. We kunnen niet concurreren met onze grondstoffen, want die hebben we ook niet. En we kunnen ook niet concurreren ten koste van ons milieu, want dat willen we niet. Dus het enige waar wij als Europa mee kunnen concurreren is met kennis, met innovatie. En dat betekent dat we moeten investeren in onderwijs, onderzoek en innovatie. Meer dan eens tevoren. En doen we dat voldoende? Dat doen we veel te weinig. Uh, vergeleken met de Verenigde Staten, vergeleken zoals met China, het andere landen in uh, Azië, zijn we slecht bezig. Wij investeren veel te weinig in onderzoek en innovatie en in onderwijs. En dat gaat ons opbreken. Een van de belangrijkste terreinen waar ons dat op gaat breken is energie. Europa is afhankelijk van ouderwetse energiebronnen als olie en gas. Directeur Hans ten Berge, vertegenwoordiger van de Europese energieproducenten... stelt dat Europa zelf voor zijn eigen energie moet gaan zorgen... en dus beter moet gaan samenwerken. Wat ik graag zou zien is dat we de kracht van Europa gebruiken. De zon van Spanje, de wateroppervlaktes die we in het noorden hebben... de wind op de Noordzee, maar ook de havens die we hebben... waar we kolen en gas kunnen over beschikken... en op die manier een optimaal pakket stroom in Europa gaan maken is dat op dit moment zo? Dat is niet het geval. En dus staan de lobbyisten van de windmolenindustrie te trappelen om windmolenparken te bouwen in zee. Wat vroeger een droom van groene idealisten was, lijkt nu big business te worden. Zegt lobbyist Christian Kjaar. and you can just kijken. we zijn in the still in a quite severe financial crisis and oil is trading at 100 dollar per barrel. Once the economic growth picks up again, hopefully soon, that the fuel costs are gonna go up. Windenergie is modern. Kijk maar naar de prijs van de olie. Als Europa economische groei wil, dan kan dat niet met dure olie, wel met slimme alternatieven. Zo is de boodschap van de windenergie lobby. De regeringsleiders zullen vandaag praten over energiebesparing... en over een beter netwerk om de stroom over Europa te transporteren. Ze zullen er nog wel vaker over praten, want besluiten volgen pas later. In Brussel komen straks de regeringsleiders van Europa bij elkaar... en officieel is dan het gespreksthema dus energie en innovatie. Maar iedereen gaat dus ook vanuit dat de situatie in Egypte... toch ook het belangrijkste gespreksonderwerp aan tafel zal zijn. Bijna 1 miljoen kwetsbare ouderen kent Nederland in 2030. Maar wie zijn dat? Dat heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau voor het eerst in kaart gebracht. Ik praat met Chrétien van Kampen, projectleider ouderen bij het Sociaal en Cultureel Planbureau. Vandaag verschijnt een publicatie om die onder zijn redactie tot stand kwam. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Wie zijn die kwetsbare ouderen? Uh, die kwetsbare ouderen vinden we vooral onder de, de hoogbejaarden, de 75-plussers. Uh, het zijn vaker vrouwen, het zijn vaker alleenstaande mensen, met name Mhm. Je ziet eigenlijk bij alleenstaanden die uh, hun hele leven alleenstaand zijn geweest... die zijn minder kwetsbaar. En verder onder de uh, ja, mensen met, met een lagere opleiding. En, en kwetsbaar in, in, in de term, in welk opzicht dan? Nou, kwetsbaar is... Uh, ouderen hebben vaak te maken met meer dan, uh, dan één klacht. We uh, hebben verschillende klachten op uh, lichamelijk, psychisch en, en, en sociale vlak. Ja. En dat maakt hen kwetsbaar voor ernstige gezondheidsproblemen. We vonden bijvoorbeeld in deze studie dat kwetsbare ouderen... een uh, Vier tot vijf maal grotere kans hebben om binnen drie jaar opgenomen te worden in een verzorgingshuis of verpleeghuis. En een twee tot drie maal grotere kans om te overlijden binnen drie jaar. En in 2030 hebben we dus één miljoen van dat soort mensen. Ja. Dat is een hele grote groep, lijkt mij. Dat is een grote groep, maar het is, het is minder dan uh, we verwacht hadden. Uh, Iedereen spreekt over de, de vergrijzing. Het, het, het uh, aandeel uh, 65-plussers neemt toe in, in de bevolking. Dat zal in 2030 ongeveer een kwart zijn. Uh, het, aandeel, uh, het, het aantal 65-plussers neemt toe van, van ongeveer 2,5 miljoen nu tot uh, meer dan, dan 4 miljoen in 2030. Um, maar we vonden eigenlijk dat het, het aandeel uh, kwetsbare ouderen dat daalt uh, licht langzaam. Huh. Dus hoewel het met 300.000 uh, toeneemt, is het, is het er toch uh, het kleine goede nieuws is, zeg maar, dat het aandeel, percentage, daalt. En hoe verklaart u dat? Um, wij denken dat het vooral te maken heeft met het gestegen opleidingsniveau van ouderen. Dus mensen zijn slimmer? Uh, ja, hoe dat precies uh, werkt, dat, dat weten we niet. Maar je kunt je voorstellen, uh, hoger opgeleiden uh, hebben meestal uh, gezondere uh, leefgewoonten, uh, bewegen uh, meer. Dus het, het zit meer in, in de leefstijl dan in, in, de, in de opleiding zelf. Dus u zegt, eigenlijk is het goed nieuws dat we vandaag naar buiten brengen. Er, kom, er zijn er in 2030 maar 1 miljoen van. Nou, het zijn er nog altijd 300.000 meer dan, dan nu. ja. Uh, maar het is iets, iets minder uh, uh, erg dan, dan uh, gedacht wordt. En wat betekent dat dan voor het beleid van de, de overheid bijvoorbeeld? Um, nou, dat, dat, er wordt ook zeker door artsen al, al langer uh, aandacht gevraagd voor, voor deze groep. Artsen zeggen vaak van, wij zien uh, mensen uh, pas te laat. We hadden, eigenlijk veel, uh, we hadden liever uh, eerder uh, iets gedaan. Dus van belang is om uh, zeg maar die kwetsbaarheid vroegtijdig uh, te signaleren... zodat er iets uh, gedaan kan worden. En hoe krijg je dat voor elkaar? Uh, we hebben bijvoorbeeld in, de, in dit onderzoek uh, vrij eenvoudige uh, vragenlijstjes gebruikt, die zijn van, van 15 uh, vragen. Uh, mm -hmm. Dat gaat over, over lichamelijke problemen, psychische problemen, sociale problemen. Als mensen dan uh, meer dan vijf problemen hebben, dan is er toch wel een indicator, hé, hey, daar is wel iets aan de hand. En uh, dan zou ik toch wel eens naar de huisarts kunnen gaan om te kijken van, hé, hey, wat, uh, wat zou ik kunnen doen? Want, die mensen zijn zeg maar kwetsbaar, hebben ze een, een hoger risico om uh, binnen enkele jaren uh, gezondheidsproblemen te krijgen. Maar, maar die mensen gaan natuurlijk pas naar de huisarts als er daar reden voor is. Die gaan niet thuis met een lijstje zitten van kijk nou eens, ik, ben, ik heb vijf kenmerken van een kwetsbare ouder. Ik denk dat het maar eens tijd wordt om naar de dokter te gaan. Nou, ik, ik denk dat een deel van, van het, het, het, het probleem is ook wel dat ouderen zich niet zo bewust zijn van, van hun, hun kwetsbaarheid. Ja. Um, ik, wat ik al eerder zei, het is een opeenstapeling van allemaal kleine problemen. Ja. Waarvan je zegt van, nou, dat probleem op zich is niet zo erg. Maar ja, al die problemen samen maken het, uh, verhogen het risico wel. Maar is het niet zo dat je dan misschien ook wel ouderen een probleem aanpraat? Dat mensen, als mensen niet echt bewust zijn dat ze kwetsbaar zijn, is dat misschien toch ook helemaal niet erg? Nou, we zeggen ook van, uh, de, de nadruk ligt nogal sterk op, op de kwetsbaarheid. En daar, daar houden ouderen ook niet zo van, van, van term. Nee. Maar. Die zou het kunnen omdraaien, mensen willen graag hun uh, kwaliteit van leven behouden. Ze willen blijven, bijvoorbeeld uh, zelfstandig blijven wonen. Ja. Als je ze dat voorhoudt, van ja, als, u nu, als er nu niks uh, gebeurt, of u, als u nu niet iets, iets doet, want de ouderen kunnen zelf ook uh, uh, hun, uh, iets, iets doen door, door uh, gezonder te gaan, gaan eten en ja. meer te bewegen. Um, als, u, als u niets doet, dan is de kans heel groot dat u binnen, binnen drie jaar uh, uh, misschien naar een verzorgingshuis moet. Nou, ja. en ik denk dat dat, dat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 rustige nacht in Cairo, meer protesten worden verwacht. En SAP rekent op vertrouwen achterban in Afghanistan-kwestie. Het is half acht, goedemorgen, mijn naam is Jan van der Putten. Na dagen van onrust in de Egyptische hoofdstad... was het afgelopen nacht redelijk rustig op het Tahrirplein in Cairo. Na herhaaldelijk aandringen van onder andere president Obama... wil Mubarak zelf op... Wil Mubarak zelf ook opstappen om de rust terug te keren in het land. Dat zal hij niet 1, 2, 3 doen, liet hij weten aan de Amerikaanse journaliste Christiana Amanpour. Hij vertelde haar dat hij het niet aan kan zien dat Egyptenaren elkaar bestrijden. Als ik hem vertelde over zijn ondersteunen die violen tegen de protestanten in de schuurt... zei hij dat ik heel ongelukkig was. Ik wil niet dat Egyptenaren elkaar elkaar elkaar bestrijden. Naast de Egyptenaren worden ook buitenlandse journalisten in Cairo belaagd. En camera cameraman Erik Feiten werd gisteren op het vliegveld tegengehouden door de autoriteiten en hij werd bedreigd. Inmiddels is hij weer ongedeerd terecht, vertelt journalist Jan Eikelboom. Ik heb net gesproken, die is urenlang vastgezeten, die is in politiebusjes of legerbusjes geblinddoekt en bedreigd met wapens door de stad gereden van kazerne naar kazerne... is urenlang verwoord. Hij zei dat het een buitengewoon beangstigende situatie geweest. Hij is nu gelukkig vrij. Het gaat goed met hem. En niet alleen Nederlandse journalisten worden belaagd door demonstranten. Deze Duitse journalist moest de uitzending onderbreken... omdat het te gevaarlijk werd om met het licht aan uit te zenden. Uh, die anti mubarak demonstranten, Nu maken we het licht uit, bitte. Entschuldigung, we worden grade hier met een laserstraal aangestraald. En dat denk ik is dat risico groot. Dan, dan beenden we uh, deze schalte jetzt gaan... ook aan deze Stelle. Vandaag worden weer veel betogers verwacht in het centrum van Cairo. Jolanda Sap heeft er vertrouwen in dat zij haar achterban kan overtuigen op het GroenLinks-congres morgen. Veel Amsterdamse leden zijn het niet eens met Sap en met de fractie over de genomen beslissing over Afghanistan. 80% van de Afghanen willen geen buitenlandse troepen in Afghanistan. En wachten we de eerste doden af. Kritische houding van de achterban gisteren. Maar een motie van wantrouwen verwacht Sap niet morgen. Wat ik heel fijn vind, is dat uh, er geen enkele motie is waar, waaruit wantrouwen naar de fractie of naar mij als fractievoorzitter spreekt. En dat betekent dus uh, dat ik echt vertrouw ook op een goede afloop. Minister Roosentaal vindt dat hij is misleid door de Iraanse autoriteiten... in de zaak van de Nederlands-Iraanse Bahrami. Een dag voordat ze werd geëxecuteerd werd de minister nog verteld... dat er nog tijd was, tijd die er niet bleek te zijn. En dus vindt Roosentaal dat hij meer had kunnen doen om executie te voorkomen. Ik ben op een, op een punt van leven en dood ben ik misleid door dat regime. En daar moet ik dus ook lessen uittrekken. En ik moet de lessen ook uittrekken voor al diegenen die zich inderdaad nu onveilig voelen in de meest wezenlijke zin van het woord. Een zeer kritische Kamer nam genoegen met de verklaring van de Rosenthal. Een grote commotie in een Belgische gevangenis vannacht. Een gevangene heeft een medegedetineerde gewurgd. Eerst gijzelde die al vier gevangenismedewerkers. Die medegevangene moest meehelpen de gijzelaars in bedwang te houden. En toen die dat niet wilde, werd hij gewurgd. Een speciaal team besloot uiteindelijk in te grijpen. En de dader liep gebroken ribben op. En de gijzelaars bleven ongedeerd. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt, er valt een beetje regen en er staat vooral veel wind. Langs de kust waait het hard tot stormachtig, windkracht 7 à 8. Op de Wadden is zelfs even stormkracht gemeten, dit is windkracht 9. In het noordwestelijk kustgebied komen daarbij ook windstoten voor... tot 85 km per uur, in het binnenland tot 70 km per uur. De komende uren neemt de wind wat in kracht af... maar later vanmiddag neemt de wind weer flink toe. Het noordwestelijk kustgebied maakt dan kans op een zuidwestenstorm... In het hele land is er kans op zware windstoten tot 80 km per uur... en in het noordelijke kustgebied zijn vanavond zelfs zeer zware windstoten mogelijk tot 100 km per uur. Het blijft hierbij bewolkt met soms een beetje regen en de temperatuur ligt vanmiddag rond 9 graden. Vannacht blijft het stevig doorwaaien en koelt het niet of nauwelijks af. Morgen waait het nog altijd hard, pas morgenavond neemt de wind duidelijk af in kracht. Het is morgen nog steeds bewolkt met vooral smiddags af en toe regen. Met gemiddeld 10 graden is het morgen nog iets warmer dan vandaag. ANBB Verkeersinformatie. Het verkeer rijdt nog steeds goed door, maar heeft wel veel last van de wind. Vooral in het noordwesten van het land. Daar komen windstoten voor met snelheden tot 90 km per uur. In het binnenland tot 80 km per uur. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen.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 Ben je een ervaren ICT'er of consultant? Ordina brengt beweging in je loopbaan. Connect op connectivate.nl Een heel goedemorgen, u luistert naar het Radio 1 Journaal. Het is zes minuten over half acht. En in Amsterdam is verslaggever Mark Robin Visser. Hij staat tussen de betonmolens bij de Noord-Zuidlijn. Nou, mag je wel zeggen, het is hier al een drukte van belang. Gisteren verscheen er in Amsterdam een uiterst kritisch rapport... over de dienst verkeer en vervoer in de stad. Die zou niet professioneel en niet zakelijk genoeg werken. De wethouder onderstreept inmiddels dat rapport en kondigt maatregelen aan. Dat mag de pret hier bij de makers van de Noord-Zuidlijn niet drukken. Die gaan hier zometeen een koek- en zopiekruimpje opbouwen... om te vieren dat er straks 1500 kub. Beton wordt gestort in het te bouwen station hier aan het Rokin. Er staat hier een grote rode M boven. De mensen kunnen hier ook straks op bezoek komen. En ik ga nu afdalen in dat station. De verbinding gaat zometeen ook wegvallen, want het is één grote betonnen bak hier natuurlijk. Om te kijken hoe het daar beneden uitziet. Hoor je me nog, Rick? Ik hoor je nog wel, hoor. Ja? Ja, nou, nog ik wel. Ga... Nog verder naar beneden, dus het duurt niet lang meer. Oké. Okay. Sterkte naar beneden. Dag. Ja, je valt weg, je. je valt weg. Ik hoor je kraken. Het is uh, voorbij en over met de verbinding met Mark-Robin Visser. Maar uh, u hoort hem later. En dan hoort u ook allemaal wat er onder de grond gebeurd is... in de Noord-Zuidlijn. Goed, uh, sport dan. In het uh, damestennis uh, is er geen Davis-cup, maar wel een vet-cup. En uh, daar wordt om getennist. In Israël, in Eilat... De Nederlandse dames zijn er erg goed bezig, heb ik begrepen. Tom van het Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, zijn ze goed bezig? Vertel. Ja, het is een, een, een wat ingewikkeld systeem. Inderdaad, ook met allemaal groepen en wereldgroepen. Nederland speelt niet in een hoge groep. In de, de Europees-Afrikaanse zone spelen we. En als je dan je groep wint, dan ga je er in een andere groepswinnaar. En dan moet je nog eens tegen iemand. En dan kun je naar de wereldgroep eh, promoveren. Nou, Nederland doet aan dat toernooi eh, mee. Met eh, Arangsta Rus en eh, Mikaela Krajček. Twee dames die eigenlijk al jaren proberen. Hoewel ze nog helemaal niet zo oud zijn. Om echt een beetje aansluiting met die wereldtop te vinden. Dat lukt moeizaam in het individuele tennis. En het relatieve wonder doet zich voor dat ze nu in uh, nationaal verband gisteren, uh, eergisteren moet ik zeggen, Roemenië versloegen tegen twee speelsters die vele malen hoger op de wereldranglijst genoteerd staan. En gisteren tegen Hongarije dat herhaalde. En daardoor dus twee wedstrijden met 3-0 gewonnen hebben. En dat betekent dat ze hun eerste groepsdeel gewonnen hebben. Dan ben je er nog lang niet. Ze gaan nu tegen een andere groepswinnaar spelen. Dat wordt in het weekend. En dan moet er eventueel nog een wedstrijd. Maar het is toch vrij opmerkelijk uh, dat deze dames om met ruime cijfers van mensen winnen waar ze in individuele toernooien over het algemeen eh, heel moeizaam tegen spelen. Dus eh, bijzondere krachten eh, spelen daar in Island. Maar het is voorlopig eh, voldoende, maar er moet nog een heleboel volgen om echt aansluiting bij het wereldtennis te vinden. Ja, en heb je nog verklaring voor die bijzondere krachten? Nee, nou, niet. Apart is soms wel dat je zie je wel eens bij meerdere sporten dat eh, ondanks dat het hele individuele sporten zijn, dat als je dat in teamverband doet, dat er toch, toch een soort stemming zich van een teammeester kan maken en dat mensen uh, ver boven zichzelf uit kunnen stijgen. Ja. Dat maakt de Davis Cup vaak ook heel interessant... dat kleine landen thuis, een beetje in eigen omstandigheden gecreëerd... dan toch ineens van hele goede tennissers kunnen winnen... waar ze normaal het hele jaar van verliezen. Dus dat geeft dit soort toernooien ook altijd wel iets bijzonders. En blijkbaar zit de moed er volledig in. Dus uh, even vasthouden nog, zou ik ja, zeggen. Ja, zou ik ook zeggen. <laughs> zeg, en dan Wesley Sneijder, die maakte gisteren ja. zijn rentree bij Inter Milan. Wesley Sneijder, ja, daar zie je meteen aan dat dat een echte uh, rasvoetballer is. Anderhalve maand had hij niet gespeeld speelt vanwege een spierblessure. De gisteren mee met, uh, met Milan, speelde tegen het onderaanstaande. Bari liep nog niet bij Milan. Sneijder kwam erin in de 60ste minuut. Het stond nog 0-0. Het werd uiteindelijk 3-0 en hij scoorde zelf. Nou moet je voorzichtig zijn om alles helemaal... Uh, dan in één keer aan Wesley Sneijder toe te, toe te voegen. Maar wat niet wegneemt, het is gewoon wel een echte voetballer. Je ziet meteen als hij het veld in komt dat er weer allerlei dingen gebeuren die daarvoor niet gebeurden. Uiteindelijk 3-0 gewonnen Inter. is Heel moeizaam gestart dit seizoen. De coach uit Benitez begint allemaal beter te draaien, eh, staan nu op zeven punten van AC Milan, de roemrijke stadgenoot, één wedstrijdje minder gespeeld. Dus Inter heeft zich als het ware weer een beetje gemeld in de strijd om de Italiaanse titel. En eh, ja, Sneijder eh, kon goed voetballen, kan goed voetballen en blijft heel goed voetballen. Dus dat is geruststellend voor het Nederlands zelf te ook. Ton van het Hek, dank voor de update. Minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken vindt achteraf... dat Nederland veel meer had moeten doen... om de executie van de Nederlands-Iraanse Zagra te voorkomen. Pas na zware druk van de Kamer... wilde Rosenthal dat gisteren in het debat toegeven. Politiek verslaggever Michiel Breedveld. Een barbaarse daad van een barbaars regime... zegt Rosenthal over de executie van de Nederlands-Iraanse Bahrami. De Kamer is het op dat punt volledig met hem eens. Nederland heeft er op alle niveaus alles aan gedaan om haar ophanging te voorkomen. Maar die verklaring gaat de Kamer te ver. Alexander Pechtold van D66. U heeft aangegeven op 31 januari voor alle camera's... dat er op alle mogelijke niveaus alles gebeurd was. U geeft nu aan dat u een timetable had... die na het uitspreken van de doodstraf nog enkele opschalingstappen ja. had. Ja. Dat betekent dat uw uitspraak op 31 januari niet te handhaven is... dat alles gedaan was... Voorzitter, het gaat mij erom dat de minister dat erkent. Rosenthal wil nog niet toegeven dat hem verweten kan worden... dat hij meer had kunnen en moeten doen. Rosenthal noemt het ongehoord dat hij zo is misleid door de Iraanse autoriteiten. Overvallen noemt Rosenthal zich, omdat hij ervan uitging... dat hij nog meer tijd had om de diplomatieke druk op te voeren. Ik heb al het mogelijk gedaan. Op alle niveaus die op dit punt relevant waren... op alle mogelijke niveaus, wat ik noodzakelijk vond tot aan 29 januari. En ik had nog een aantal opties, had ik toch in de achterhand. Ik stel echt met spijt vast dat wat de minister voor camera heeft gezegd... dat alle niveaus zijn gebruikt, dat dat niet strookt met de feiten... zoals hij ze nu in de Kamer meldt. Want hij heeft nog drie niveaus overgelaten. Zelf heeft hij niks gedaan. De premier had nog iets kunnen doen... En ons staatshoofd had nog iets kunnen doen. Dat zijn nog de drie niveaus die je in dit soort gevallen ter beschikking hebt. Dus als de minister voor de camera zegt... ik heb alle niveaus bewandeld, dan, ja, dan spijt me dat zeer. Maar dat klopt gewoon niet. Kort na de interruptie van Frans Timmermans van de Partij van de Arbeid... geeft de minister toch toe. Geholpen dus door zware druk uit de Tweede Kamer. En ik zeg u natuurlijk. En daar zit ik zelf ook mee. Ook persoonlijk. Wat dacht u? Wat dacht u nu? Ik zeg... Ook in de richting van de heer Pechtold. Natuurlijk, achteraf, er was meer nodig geweest. Natuurlijk. Had ik toen inderdaad meteen rechttoerecht recht dan richting Teheran naar het hoogste niveau moeten gaan. Wat denkt u nou? Ik heb de nacht van zaterdag op zondag... is een van mijn slechtste nachten geweest. Vergis u niet. Want achteraf zeg ik, wat had ik beter kunnen doen... En dat was ook veel geweest. Mevrouw de voorzitter, dit siert de minister. En ik zeg u eerder, ik dank hem daarvoor. Maar ik had het ook graag iets eerder gezien, maar daar wil ik nou niet moeilijk over doen. Maar het belangrijkste is dat hij en ik samen vaststellen dat we hier wel lessen uit moeten leren. Maar welke lessen bleef volstrekt onduidelijk. Zodat ook na dit debat geen helderheid is over hoe Nederland het beste gevangenen in het buitenland denkt te helpen. Wat is de rol van het leger en de politie in Egypte? Dat bespreek ik zo met defensiespecialist Michiel de Weger. Maar eerst naar de AWB voor de verkeersinformatie met Jolanda van der Velden. Rick, de eerste file van de dag. Van de vrijdag nu staat op de A20 Gouden richting Hoek van Holland... tussen het knooppunt en Plein en de Rotterdam-Krooswijk twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Rick van der Westeraken. Het is 14 minuten over half acht. Het leger en de politie spelen een, opmerke, een opmerkelijke rol... in de volksopstand in Egypte. Het uh, leger houdt zich afzijdig, zo lijkt het althans. Het lijkt ook neutraal te zijn. En de politie die lijkt uh, achter president Mubarak te staan... maar werd ook dagenlang niet officieel ingezet. Michiel de Weger is van de Nederlandse Defensieacademie... en hij deed onderzoek naar de inzet van leger bij binnenlandse protesten... bijvoorbeeld in Burma en Iran. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die situatie in Egypte, in dat leger, dat, dat lijkt neutraal te zijn. Is dat ook zo? Uh, ja, dat, dat lijkt zo. Uh, maar wat mij vooral opvalt is dat ze op zo'n kleine schaal daar zijn. Uh, daadwerkelijk in die stad zijn ze, doen daar ook niet zo gek veel... Ze maken het wel bijvoorbeeld met de tanks zoals ze opgesteld staan onmogelijk dat er al een week lang onmogelijk dat er auto's rondrijden. Ook uh, door demonstranten gebruikt, zoals je dat veel in Iran zag. Mm -hmm. uh, maar wat mij vooral opvalt, is dat ze gewoon aanwezig zijn eigenlijk. Afwezig? Ja, na nou genoeg. Nou genoeg. Als, je ziet hoe, hè, als je bedenkt hoe groot uh, het Egyptisch leger is... en ook de politie, uh, aantallen politiemensen die men in zou kunnen zetten... zijn ze gewoon uh, grotendeels afwezig. En is dat te verklaren op dit moment? Je, kan, je zou kunnen denken dat zo'n zo ja, uh, president als Mubarak... dat leger juist heel graag zou willen inzetten. Ja, ja dat zijn natuurlijk een heleboel voor verklaringen voor, uh, voor te, te bedenken. En uh, misschien weten we het gewoon over hier vandaan uh, allemaal niet. We kunnen ook niet in de hoofden kijken van de mensen die daarover gaan. Daar, maar nee, maar u bent specialist hè? U bent defensiespecialist, u weet wat voor strategieën uh, erachter zitten om leger op welke manier in te zetten. Als u hier naar kijkt, wat denkt u dat hier dan aan de hand is? Nou, ik denk dat wat, wat er gebeurd is, is dat uh, de politie was daar natuurlijk aanwezig toen het begon. Die is in, in de eerste dagen heeft hij nog wel geprobeerd op te treden, maar dat was niet effectief. Uh, en toen is een beslissing genomen van nou, we halen ze gewoon van de straat. Um, en eigenlijk uh, sinds die tijd, sinds, sinds, tot, tot uh, woensdag, uh, is er gewoon niet zoveel te zien van, van leger en politie. Nee. Uh, en in feite, de laatste paar dagen uh, is mijn interpretatie dat het regime uh, weer probeert, en dat lukt ook, om het initiatief weer terug te krijgen. Maar, maar, hoe, verklaart u... ja, maar, maar hoe verklaart u dat ze in eerste instantie dagenlang niets van zich hebben laten horen of van zich hebben laten zien? Uh, ja, ze waren ineffectief, ze zijn daar weggehaald. Uh, dat is op, op zich een hele opvallende strategie. Ik weet ook niet of dat een bewuste keuze was. Uh, of dat maar zo gedaan is uh, door omstandigheden omdat ze ineffectief was. Maar ja. het kan ook zijn dat er verdeeldheid was in, in de top van het leger uh, en bij de politie. Wat ja, dat zei Bert Hendricks uh, eerder deze week. Die zei: Je ziet dat er verdeeldheid is. De, de, de bevelhebbers die zijn op de hand van Mubarak. Maar de militairen op straat die staan tegenover hun eigen volk. Zou dat ja. het kunnen zijn? Ja, dat, dat zou het kunnen zijn. Alhoewel het natuurlijk maar een hele kleine groep is. Uh, en het zou best kunnen zijn dat... Uh, ja, je krijgt natuurlijk een beetje een, een zwart vermoeden nu... dat uh, het regime toch gaat proberen de situatie weer onder controle te brengen... en te normaliseren. Ja. Ik zeg het even wat technisch, maar het zal natuurlijk met geweld gepaard gaan. Waar baseert u dat op? ja, vermoeden. de laatste paar dagen is toch, toch duidelijk... dat ze een campagne zijn begonnen om weer terug te komen. Maar begrijp ik uit uw woorden dat het misschien wel een strategie is... om eerst het volk de kans te geven om te demonstreren, zodat ze even hun, hun gal kunnen spuren... en vervolgens hard in, in te hakken op dat de demonstranten zou kunnen, ja, dat zou kunnen, om ja. ze af te schrikken. Ja, het regime is nog niet weg. Nee, er wordt flink gedemonstreerd. en, uh, er, is wat, uh, en er zijn wat, wat kleine relletjes geweest. En opeens uh, verschijnt daar een groep die uh, zogenaamd tegendemonstreerde. Dus voor, uh, voor Mubarak. Mm -hmm. en waar er toch wel vermoedens van zijn dat dat niet, uh, niet gewone mensen zijn. Nee. Uh, en je ziet ook dat uh, journalisten geïntimideerd worden. Sprake van uh, sluipschutters. Uh, je, je hoort dat er, uh, uh, de politie uh, uh, mensen uit de oppositie uh, oppakt. Uh, het lijkt toch dat ze een soort van campagne begonnen. Hè? Er is ook een PR-campagne begonnen van, van regeringszijde. Het lijkt toch dat ze het initiatief aan het terugpakken zijn. Nou hebben we gisteren op, uh, op beelden uh, op televisie gezien... dat uh, bij die, uh, voor, die, die pro mubarak uh, demonstranten... dat daar ook politieagenten bij zaten. Er zaten identiteitskaarten van politieagenten. Erbij. Ja. Uh, dat betekent dus dat de politie wel ingezet wordt, alleen dus uh, onherkenbaar. Ja. Ja, dat, dat gebeurt bij politieoptreden wel meer, ja. uh, ook in Nederland. Uh, ja, en het kan natuurlijk zijn, het is natuurlijk zo... dat aan, aan de kant van politie en leger zijn meer uh, voorstanders... van het Moebark regime überhaupt te vinden. Die, uh, stel dat er een ander regime zou komen... Uh, dan kun je ook vrezen voor een bijltjesdag aan hun kant. Mm -hmm. Maar de vraag is of ze dus uh, daadwerkelijk gericht zijn ingezet... in grote aantallen, of dat ze dat spontaan ook hebben gedaan. Nou, dat, u... dat is moeilijk te, be te bepalen, maar het lijkt in ieder geval wel... dat aan, aan, die, aan die groepkant uh, van betogers Dat daar veel mensen uit die achtergrond. Ja. Nou heeft u onderzoek gedaan naar de inzet van leger eh, in landen als eh, Burma, Iran, eh, dictaturen. Eh, zit hier, zijn er nou vergelijkingen te trekken met Egypte zoals het nu uh, gaat? Ja, en ik, ik betrek daar ook China eh, in. Die hebben natuurlijk ook meerdere van dit soort zaken gehad. In Tibet en Xinjiang, et cetera. denk ook aan Tiananmen eh, even wat langer geleden. Ja, het is opvallend dat inderdaad wel het leger en politie uh, een aantal dagen weg is. Dat is opvallend. In de meeste van dit soort situaties zie je dat uh, het regime uh, door-escaleert. Die gaat tegenin, die gaat die tegen die demonstranten in. Hmm. Uh, en dat is hier om, om een van de reden of dat nou een bewuste strategie is... of dat men niet anders kon. Of, of, uh, dat is niet gebeurd, dat is opvallend. Wat gaan we vandaag krijgen? Want het is vandaag een grote mars. Uh, mensen uh, noemen het de dag van de afrekening, ja. hè? de dag van het afscheid. Uh, wat... wat moeten we hier uh, uh, verwachten. Ja, ik, ik, ik zal dat dan technisch uh, bekijken. Maar uh, het, het lijkt mij niet dat als daar een miljoen mensen uh, aan het demonstreren zijn... Dat, dat, uh, dat de regering dat zal proberen uh, uit elkaar te drijven of neer te slaan. Dat geloof ik niet. Het is, uh, ik, misschien is het beter zelfs voor ze, als ik even voor hem mag nadenken... dat, uh, dat, dat ze wachten uh, tot het weer rustiger wordt uh, en, en de mensen moe worden van, uh, van demonstreren. Uh, en dat ze ook een grotere groep meekrijgen. Want het is natuurlijk ook een strijd in, in, de, in de publieke opinie. Niet ook internationaal of, hè, of de regering optreedt ja. uh, tegen chaos... of tegen mensen die vreedzaam protesteren. Ik denk dat ze meer uh, bij tijdwinst uh, zijn ze gebaat. Ik denk dat ze slimmer zijn om te wachten tot het rustiger wordt. Michiel de Weger, laten we het hopen uh, dat het vandaag wat rustig blijft wat dat betreft. Uh, Michiel de Weger is van de Nederlandse defensie Academie. Dank u wel. Het is negen uh, minuten voor acht... Een van de weinige transportbedrijven die regelmatig rijden op Egypte... is Maastransport uit Tilburg. Tot ongeveer een week geleden dan. Want uh, sinds het in Egypte zo onrustig is, ligt de handel met het land stil. Een verslag van Jeroen Schutheizen. Goedemorgen, Maas met Annemiek. Hallo, good morning. Yes, Hedy. Pieter de Vogel is van Maastransport. Wordt er nou veel gebeld met vragen over Egypte? Uh, ja, regelmatig wordt er gebeld door, uh, door klanten en door uh, organisaties die willen weten hoe het daar loopt. Nou ken ik heel veel vervoerders die doen zaken met uh, Engeland, Frankrijk, Duitsland. Waarom uh, rijdt u op al die moeilijke landen in Noord-Afrika? Allereerst vinden wij dat de uitdaging. Want er zitten zoveel mensen in Europa te rijden op allerlei Europese bestemmingen. Uh, Vanuit zeer heeft Maas al uh, 40 jaar contact met, uh, met Tunesië als land waar hij mee begonnen is. En dat is uitgebreid naar de andere Noord-Afrikaanse landen. Onder andere naar Egypte sinds een jaar. Waar we nu uh, meerdere keren per, uh, per maand naartoe gaan. En wat rijden jullie naar Egypte? Dat zijn vaak grondstoffen of elektronica, uh, machines, uh, zulke soort dingen, consumentengoederen. En uh, grondstoffen voor uh, luiers, begreep ik? Uh, er zijn een aantal fabrieken in uh, Egypte die uh, grondstoffen nodig hebben om luiers of sanitaire uh, goederen te maken. Textiel gaat er ook naartoe? Textielgrondstoffen, dus rollen stof, knopen, ritsen, worden daar naartoe gestuurd en vervolgens worden ze daar in elkaar gezet, zoals spijkerbroeken en blouses, en dan komt het weer terug. Het is, een, het is een lage loon voor edelingsland. Wat een enorme verspilling van transport. Eigenlijk wel. De Nederlandse consument wil toch graag goedkope kleding hebben, dus wordt het daar geproduceerd. En wat komt er eh, normaal gesproken terug uit Egypte? Er wordt heel veel groente en fruit verbouwd. Je hebt daar de Nijldelta. Peultjes. Peultjes, maar ook de aardbeien. Die kon je al met de kerst zien, die kwamen uit Egypte. Eh, Sinaisappelen, mandarijnen, eh, druiven, noem maar op. Maar ja, dat is allemaal normaal gesproken. En het is nu niet normaal. Dat is nu niet normaal, dus dat staat allemaal stil. Hoeveel auto's waren er onderweg naar Egypte toen de crisis begon? Uh, toen hadden we drie auto's die onderweg waren. Die zaten al aan boord van een, uh, van een ferry onderweg naar Alexandria. En die, uh, dat schip heeft uh, ervoor gekozen om zich uh, te vervoegen naar de Syrische haven... in afwachting wat er gaat gebeuren in Alexandria, want daar was de boel gesloten. Hoe volgt u uh, de toestanden nu? Uiteraard via het nieuws en de radio. Uh, en verder hebben wij enkele contacten van klanten en agenten in uh, Egypte die, uh, waar we regelmatig contact mee hebben. Om te vragen hoe de stand van zaak is. En die informeren ons regelmatig ook. Maar de laatste dagen gaat het contact een beetje moeizaam? De laatste week is, uh, is contact moeizaam geweest. Internet deed het uh, wel niet, telefoon deed het wel niet, mobiele telefoonverkeer was moeilijk. Uh, en we hebben vernomen van onze agenten in Alexandrië dat ze de kantoor gesloten hebben voor een week minimaal. NOS Radio en Journal Media Overzicht. Met Jacqueline Liefart. Via het liveblog van Al Jazeera is te volgen hoe de dag aanbreekt op het Tagierplein in Cairo. De eerste demonstranten voor de grote mars die vandaag gepland staat... zijn in aantocht. Een demonstrant meldt op de Arabische zender dat de stemming goed is op het plein. Zoals een beetje op een festival. En op de website van de New York Times staat een serie close-up foto's... van gewonden en stenen gooiende demonstranten. Eén foto laat zien hoe een man met gesloten ogen en een bloedende hoofdwond... door vier anderen wordt weggedragen. Op een andere is te zien hoe demonstranten stukken van een barricade slopen om als schild te gebruiken tegen de stenen. In de foto lijkt een steen rakelings voor de lens langs te komen. De zwaargewonde Zweedse journalist Bert Sundström... is op de homepage van zijn omroep SVT te zien. Zijn toestand is vanochtend ernstig, maar stabiel. Op de site wordt beschreven hoe zijn mobieltje gisteren opgenomen werd... door een onbekende die beweerde dat Sundström gevangen werd gehouden... door het Egyptisch leger. En ook werd gedreigd om hem te vermoorden. Het is nog onduidelijk of hij werkelijk in handen was van het leger. Duitsland en Frankrijk gaan in de EU-top van vandaag plannen op tafel leggen om van de 17-euro-landen een politieke economische unie te maken. Dat staat op de voorpagina van het Financiële Dagblad. Frankrijk en Duitsland zouden er nog niet op alle punten uit zijn, maar wel duidelijk is dat een automatische rem op de staatsschuld in alle landen in de grondwet opgenomen moet worden. De politie maakt gebruik van zogenaamde stealth-sms'jes. Dat weet de Telegraaf na inzage in een geheim dossier. Deze onzichtbare sms'jes worden gebruikt om de ontvanger te lokaliseren. Hoogleraar Ibo Buruma verbaast zich in de krant over het bericht. Het gebruik van deze opsporingsmethode zou niet eerder zijn bevestigd. En in de Volkskrant aandacht voor het voorstel... om langstudeerders een boete op te leggen van 3000 euro. Dat zal door de rechter afgewezen worden... verwacht Leids strafrechtgeleerde Wim Voermans. In de krant vertelt hij dat het uh, gebrek aan een overgangsregeling... voor mensen die nu al studeren in strijd is met de rechtszekerheid. Rechtsgeleerde Maurits Barendrecht zegt in dezelfde krant dat voermans iedereen hierin best eens gelijk zou kunnen hebben. En de Süddeutsche Zeitung schrijft over 144 vooraanstaande Duitse theologen die pleiten voor het afschaffen van het celibaat. De crisis in de kerk is volgens hen zo groot dat ingrijpende veranderingen in de structuur van de katholieke kerk dringend nodig zijn. Naast het afschaffen van het celibaat pleiten ze ook voor vrouwen in het priesteramt en het kiezen van bisschoppen. Het academisch ziekenhuis in Groningen, het UMCG, pleit voor nachtelijke vluchten met de traumahelikopter. U hoorde er al vorige week over in het Radio 1-journaal. Nu heeft het Dagblad van het Noorden er aandacht voor. Aanleiding is een bezoek vandaag van minister Schippers van Volksgezondheid aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis heeft alle faciliteiten voor nachtelijke vluchten, maar s'nachts uitdrukken mag niet. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil eerst onderzoeken of dat niet te gevaarlijk is. Tot zover het mediaoverzicht. We zijn er zo na het nieuws van acht uur weer met het Radio 1 -journaal. En dan schakelen we ook met het uh, Tagierplein met onze correspondent Hans-Jaap Melissen. Graag tot zo. Morgen.